10 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens een voetbaltoernooi in Huizen... is een jongen van 15 uit Almere in zijn gezicht geschopt. De speler van SC Buitenboys liep hoofdletsel op. De ernst daarvan is nog niet duidelijk. De Buitenboys speelden tijdens het jeugdtoernooi in Huizen... tegen voetbalvereniging Tricht. De jongen uit Almere viel tijdens een duel met een speler van Tricht op de grond. Toen hij wilde opstaan, kreeg hij een schop in zijn gezicht. De speler van Tricht, een jongen van 14 uit Meteren... zit vast op het politiebureau... En wordt morgen voorgeleid aan de kinderrechter. In december overleed een grensrechter van buitenboys nadat hij was mishandeld. De bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is slecht voor de Palestijnse economie in Oost-Jeruzalem. Dat staat in een VN-rapport. De levensstandaard van Palestijnen in Jeruzalem is veel lager dan die van hun joodse buren. Drie kwart leeft onder de armoedegrens. Oost-Jeruzalem ligt geïsoleerd van de andere Palestijnse gebieden en is ook niet geïntegreerd in de Israëlische economie. Volgens het VN-rapport moet Israël veel meer doen... om de situatie van Palestijnse burgers te verbeteren. De aanvaring van vanmiddag in Friesland heeft alsnog een leven geëist. Op het Prinses Margriet-kanaal werd een sloep met motorpech... geramd door een binnenvaartschip, waarna die zonk. De veertien opvarenden, allemaal Duitsers, werden gered. Maar een 81-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis. AZ heeft de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip versloegen de Alkmaarders in de finale PSV met 2-1... Binnen een kwartier stond AZ op 2-0 door doelpunten van Maher en Altidore. Na een half uur scoorde Locadia voor PSV. In de slotfase drongen de Eindhovenaren nog stevig aan, maar er werd niet meer gescoord. Het is de vierde keer dat AZ de KNVB-beker wint. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags gaat vanuit het westen de zon weer schijnen. Het wordt 14 tot 17 graden bij een stevige wind. Het weekend verloopt wisselvallig met aan zee de meeste zon.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 Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond, de bekerfinale werd een spektakelstuk... die eindigt in een prooi voor AZ. De Alkmaarse club won met 2-1 van PSV... en Gertzang van Beek vond het vooral leuk voor de meegereisde fans. Zeker na zo'n matig seizoen, uh, toch teleurstellend. Uh, ja, als je dan met zo'n prijs hebt, 30 jaar lang daar moeten wachten. Dus wat dat betreft uh, zijn we daar heel uh, dankbaar voor. En, uh, dat we deze mensen wat terug kunnen geven. Straks blikken we uitgebreid terug op de bekerfinale. Verder in deze uitzending ook de eindstrijd in België... tussen Cercle Brugge en Racing Genk. Het staat staat daarna een uur speler nog altijd 0-0. En zaterdag staat de moeder aller bekerfinales op, op het programma. De Engelse cupfinal. Manchester City neemt het dan op tegen het verrassende Wigan Athletic. Oudspeler Arjen de Zeeuw weet hoe bijzonder dat is voor die kleine club. Zeker de voetbalfans. Die zijn niet gewend om naar finales te gaan. De rugbyfans van Wigan zijn dat des te meer. Die, die staan bijna elk jaar in een finale... Maar voor de voetbalfans van is het een uh, once in a lifetime. En ook in een aantal andere sporten zijn de competities in de eindfase beland. Basketbal, handbal en hockey. En daar zijn ze begonnen aan de play-offs. Bij de vrouwen was er weer winst voor Den Bosch, de huidige landskampioen... die al 14 titels vierde in de laatste 15 jaar. Toch zag coach Raoul Erens weer een duidelijke verbetering. We zijn beter begonnen dan, uh, dan vorig jaar bijvoorbeeld. Toen begonnen we met een verlies en nu beginnen we met een winst. Dus uh, dat is altijd fijn. Ja, precies. Straks een terugblik op de playoffs bij de vrouwen en bij de mannen. En verder kijken we natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren in Alkmaar bij de festiviteiten. Tot 11 uur allemaal in NOS Langs de Lijn. Op deze hemelvaartsdag steeg AZ boven zichzelf uit. Even voor acht uur bereikten de Alkmaarers hun hoogtepunt. De beker was binnen, de champagne kon worden ontkeurd... en de vreugdedans rond de Dennappel kon beginnen. Maher in de as van het veld. 20 meter van de doel, dreigt op te schieten. Loopt nog een paar meter door. Radstraf op iets, schitterend Maher. Oh, de... Wat een fabuleus mooi doelpunt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 Lokalia brengt de bal terug. Lokadia kan nu koppen. En die komt de bal erin. Het is 2-1. Hij gaat er langs. En Berens loopt door. En hier uh, is het afgelopen. En wint AZ de beker. AZ wint met 2-1 van PSV. En AZ maakt een einde aan een belabberd seizoen. Op een hele mooie manier. Een heel mooi moment voor Gert-Jan Verbeek. Die zijn eerste grote prijs binnen aanvalt als trainer. Hij en zijn nazet winnen met 2-1 van PSV. En We gaan er even over doorpraten met Bas Tegeler. De commentator die inmiddels weer thuis zit. Hoog en droog in Utrecht. Bas, goedenavond. Dag, Tram. Goedenavond. Ja, terug uit de Kuip. was het nou even de leukste bekerfinales van de laatste jaren? Ja, ik vond het wel uh, een, een aantrekkelijke wedstrijd. Er zijn natuurlijk wel leuke bekerfinales geweest. Wat mij altijd bij zal blijven is 2007... Ajax AZ. Een, een hele intensieve finale ook. Wat me altijd bij zal blijven van wat langer geleden is Twente PSV met die idiote strafschopperserie. Maar deze nou ja, sluit er redelijk bij aan. Ik vond het aantrekkelijk duel. En mogen we praten over een terechte winnaar? Ja, dat vind ik zo moeilijk. Ik denk dat het ook de redelijk aan elkaar gewaagd was. Als het allemaal voor PSV wat meezit, dan hoeven ze die wedstrijd niet te verliezen. Um, de, de verschillen waren niet heel groot, vond ik. Tussen ons gesprek zullen we even wat reacties laten horen... die werden gemaakt kort na de wedstrijd op het veld. Eerst maar eens even AZ-verdediger Dirk Marcellus. Ja, die was behoorlijk feest aan het vieren. Meteen na de wedstrijd zei hij dit. Nee, dat het een, een finale was waar... Uh, ja, die, die twee kanten op kon gaan. We scoren twee goede goals. maar ik krijg kansen, scoren 2-1. Ja, toen we op dit moment tegenover ons... en uh, probeerden eruit te komen. Nou ja, eruit komen lukt niet meer, echt. Maar ja, we winnen 2-1, er zat spanning in. Er zat, uh, er zat van alles in deze wedstrijd, dat was mooi. Je geeft een ongelofelijke tik na een kwartier. Is PSV niet wel te boven gekomen, vind je? Nou ja, ik moet zeggen, in het begin hadden we het goed voor elkaar. We konden in de omschakeling uh, vrije mensen vinden. Maar na die twee hadden we moeite mee. Ik had veel te veel lange ballen en, uh, en kwam PSV beter in het spel. En dan dus zie je ook krijgt, kansen, scoren ze. Ja, en, dan, uh, en dan weet ik dat ze gewoon ja, overleven worden. En uh, ja, dat hebben we met z'n allen goed gedaan. Marcellus tegen Ragnar Niemeijer. Ja, Zou AZ verbaasd zijn geweest na een kwartier spelen dat het al 2-0 stond? Dat ging zo gemakkelijk. Ja, ik vond het overigens een goede analyse van Marcellus. Want uh, precies wat AZ wilde was counteren in het begin. En ogenblikkelijk de mensen voorin vinden. Nou, dat lukte. Dat leverde twee goals op. Uh, maar daarna liep dat toch wat moeilijker. Ging PSV toch de wedstrijd wat meer naar zijn hand zetten. En kwam AZ er eigenlijk niet meer uit. En vergaten ze, vond ik, juist de voetballen. En dat kunnen ze wel heel goed. Maar als je alleen maar lange ballen geeft naar de mensen voorin... en die komen niet meer aan... dan draai je jezelf een beetje de vernieling in... Uh, dus dus waar ze verbaasd Nou, nee, want ik denk wel dat het het idee is geweest om het op die manier te doen, omdat je weet dat PSV daar kwetsbaar is. Uh, maar ik denk wel dat ze de rust nodig hadden. Toen was het al 2-1, had het ook maar zo 2-2 kunnen staan om de puntjes weer op de i te zetten. En dat Verbeek toen ook wel gezegd heeft: jongens, ga nou voetballen. Want dat deden ze in de tweede helft een stuk beter. Zorgen dat je de bal in de ploeg houdt, zorg dat je combineert en daarmee PSV wat verder van je afhoudt. En nou, kijk, in de slotfase hou je er niks meer aan... want dan wordt het alles of niks en pompen of verzuipen. Maar ik vind dat AZ in de tweede helft zorgvuldiger gevoetbald heeft. Ja, en je had het even over die kwetsbaarheid... met name in het begin van de wedstrijd bij PSV. gold natuurlijk ook voor AZ de verdediging aan beide kanten. Mwah, mwah, mwah, ja, dan ben je nog vriendelijk, Twan. Want de, <laughs> de verdediging van PSV, nou, maar dat is echt onvoorstelbaar. Ik begrijp niet dat dat kan. Dat roept iedereen vanaf de zijkant ook al... Nou ja, misschien wel jaren, toch in ieder geval al een poosje... maar ook hoe die goals vandaag weer worden weggegeven. Iedereen kan zomaar doorlopen, maar Herk krijgt een bal op... ik denk 35 meter van het doel. En die loopt en die loopt en er loopt er wel één mee... maar die doet eigenlijk niks en dan moeten er nog twee naartoe... en die doen het eigenlijk ook maar half. En dan staat hij in het strafschopgebied... en dan heeft hij met een aardige actie, want dat kan hij... En dan is hij vrij en kan hij schieten hem. En, en het gebeurt eigenlijk met die goal van Eltudoor ook. Die mag hem ook maar aannemen en wegdraaien... zonder dat iemand echt iets doet. En aan het einde van de eerste helft krijgt Elm... nog een vergelijkbare schietkant. Dat schot wordt dan nog te elfde uren geblokt. Maar als je allemaal verdedigers hebt die niks doen... Dan, ik vind het echt onbegrijpelijk hoe dat keer op keer maar kan. Zeker in een elftal van advocaat. Want als er nou eentje vroeger een driftkicken was... en zei dan schop ik hem de tribune in, was het dik zelf. En juist in zijn elftal, dat geeft dan maar aan hoe zwakke mensen hij achterin heeft, dat hij er dus echt niks van kan maken. En dat het ook keer op keer op dezelfde manier verkeerd gaat. Meer reacties kort na de wedstrijd. Eerst maar eens even de coach van AZ, Gertjan van Beek. Hij is vanzelfsprekend dolblij met zijn eerste hoofdprijs als trainer. Ja, zeker. Zeker na zo'n matig seizoen. Uh, toch teleurstellend. En uh, ja, als je dan met zo'n prijs je hebt, 30 jaar jaar je daar moeten wachten. Dus wat dat betreft uh, zijn, zijn, denk ik iedereen, uh, zijn we daar heel dankbaar voor. En uh, dat we deze mensen wat terug kunnen geven. Ja, uh, AZ konden dus zo snel op een 2-0 voorsprong. Het werd toch spannend. Wie vond jij de uitblinken bij AZ? Nou, Maher was heel goed. Die, uh, van Maher weet je dat hij... Je kan er een bal aan kwijt. En hij doet er eigenlijk altijd iets goeds mee. Uh, niet alleen verliest hij hem zelden. Uh, maar ook... Je hebt van die spelers, dat, die verliezen hem ook nooit. Maar die geven dan altijd plichtmatig een tikje terug. Of een tikje breed. En hij kijkt eigenlijk altijd vooruit. En wil altijd vooruit de bal kwijt. Dat was vandaag ook wel zo. En als dat dan nou niet meteen kan, durft hij ook nog met een dribbeltje, een kleine versnelling, want hij heeft ook een actie. Um, maar vergeet ook de rol van Esteban niet... want die heeft er toch een paar geweldige uh, ballen uitgehouden, ook van PSV. Um, dat zijn voor mij wel de twee bij AZ die het meest in het oog springen. de nou, Esteban zal wel blijven, maar Her, die gaat weg bij AZ. Het was een mooi afscheid. Wat denk je, past die beter bij Ajax of toch misschien bij dit PSV? Nou, ik denk dat hij beter bij Ajax past. Hoewel, dat is altijd een beetje gek. Want dat zijn natuurlijk allebei ploegen die als ze de spelers hebben... gewoon vooruit willen voetballen en dat uh, combinerend willen doen. Ajax is nog meer van uh, druk naar voren willen zetten... en de tegenstander meteen vast willen zetten, diep op de eigen helft. Daar zou hij denk ik perfect in passen. Uh, maar de vraag is, wie gaat waar weg? Want als bij Ajax, uh, en die geruchten hoor je natuurlijk steeds um, feller... Uh, Eriksen weggaat, daar bijvoorbeeld Dortmund als opvoegen, opvolger van Gutsen. En stel nou dat Siem de Jong weggaat... dan heb je dan weer twee plekjes waar hij prima zou kunnen staan. Ja. Maar goed, bij PSV, wie weet wat er met Strootman gebeurt. Uh, wie weet wat er met Toyvonen gebeurt. Dus het is ook een kwestie van geld, hè, want er moet wel geld vrijkomen... om hem ook weer uh, uh, te kunnen aantrekken. Nou, Hij heeft zich in ieder geval, zoals het heet, in de etalage gezet. Zeker met zijn 1-0. E ja, fantastisch. Uh, ik kwam 1 op 1 met Bouma en uh, ja, wou ik allemaal actie laten zien. En, uh, hij gaat er ook nog in, dat is fantastisch. Dit is uh, zo'n wedstrijd waarin het moet gebeuren en echte spelers die staan dan ook op. Ik bedoel, dit is wel een finale waarin we het wil laten zien. Ja, zeker. Ik heb, uh, ja, ik heb mijn best gedaan en het uh, team ook. En, uh, we hebben er hard voor gewerkt en ik liet ook uh, zien dat, uh, dat ik een van de leider ben. AZ wint dus de beker, speelt aanstaande, aanstaande zondag nog tegen Willem II, eh, maar het mag sowieso Europa in. Wat voor ticket hebben ze nu? Uh, de bekerwinnaar krijgt, zeg maar, als je dat uh, uh, allemaal naast elkaar legt met voorronden die je moet spelen, het beste ticket. Dus dat betekent dat ze ook per definitie nu niet meer mee hoeven te doen aan die play-off. Dus ook al zou AZ nog bij de eerste acht komen, dan gaat de nummer negen uh, toch nog de play-offs in. Oké, okay, dat is duidelijk. Dan gaan we even naar de verliezer van vandaag in de Kuip. De reacties van PSV. Eerst maar dikke Advocaat. Ja, de middag voor hem. Ja, teleur, teleurstellend. Want uh, je verliest eigenlijk de eerste 15, 20 minuten. Waarin AZ uh, veel scherp en veel gegeten speelt. Wij een beetje laconiek speelden. Waardoor we balverlies hadden. En dan eigenlijk heel kinderlijk twee goals weggeven. Nou, dan komen de eerste helft terug op 2-1 en dan denk je nou, oké, okay, tweede helft. Als we meer druk zetten en, uh, en de kwaliteiten die we hebben. We weten ook dat AZ gevaarlijk blijft op de counter. Dan moet je toch bij machten zijn om een goal te maken. Nou, ze, ze hebben alles geprobeerd. Het was vooral werkvoetbal, niet echt vloeiende combinaties. Kon ook niet, er stonden veel mensen van AZ achter. Nou, we konden dus niet, ondanks dat we nog wat kansen hebben gehad, konden we die goal niet maken. Bent u boos? Nou, of dat het zo u, verdedigend matig was? Nou, bo bo boos niet omdat ik wel weet waar het al ligt. Ja, het wendt bijna. Het gebeurt, het gebeurt bij ons regelmatig. Ja, het went. Nou, het went nooit. Maar, maar we weten dat het gebeurt, dat is jammer. Ja, het is jammer, want ja, PSV pakt nu helemaal niks. Ja, de tweede plaats, dat is voor, da daar ging het de club om. We moesten Europees voetbal spelen. Dat ja, ging om één, toch? Ja, sowieso. Maar, maar, ja. En, maar dat vind ik voor iedereen hoor. Ik bedoel, als je bij een club van het kaliber PSV of wie dan ook, dan moet je toch voor de eerste plaats gaan. Nou, dat is niet geworden, dan word je tweede. Nou, dan spelen ze voor onder Champions League en, uh, en dan had je nog het toetje met, met uh, de bekerwedstrijd. Dat had je dan af moeten maken. Dat hebben we niet gedaan. Slotvraagje, maakt het verliezen van die beker, die winnende, van het dan nog zuurder? Ja, het, het, maar het verliezen is altijd uh, heel vervelend voor mij. En, uh, het gevoel was al niet goed, dus het zal er niet beter op worden dan? Nee, maar als we hadden gewonnen, dan had het seizoen ineens zo slecht geweest. Want je pakt het, de, de, de Supercup, je wordt tweede en je pakt dan de beker. Waar zien we u terug volgend jaar? In ieder niet, geval niet de PSV. Hij zei het met een lach, ja. Wat, wat zegt dat Bas Tegeler? Nou, niks, want hij gaat weg. Dat is natuurlijk wel, eigenlijk wel een beetje uitgelekt. En iedereen weet dat wel. Bij de persconferentie even later zei hij ook nog... ja, iedereen weet inmiddels wel dat ik wegga. Dat had hij officieel dan toch nog niet gezegd. Um, nou ja, nogmaals, dat is geen verrassing, maar dat weten we dan nu uh, helemaal zeker. En kun je een beetje vinden in de analyse van advocaat? Jawel. Wat mij opvalt is dat hij is zo berustend bijna is. Um, van ja, ik heb het al zo vaak aangegeven en het wordt niet beter... en uh, ze kunnen niet meer en ik heb in de winter al gezegd... ik moet er verdedigers bij en het kwam niet en het kon niet. Hij is een beetje moedeloos, van ja, ik, alsof hij aan een dood paard staat te trekken. En dat zal zeker een rol hebben gespeeld bij het feit dat hij, uh, dat hij niet blijft. Bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd heeft hij ook nog gezegd... het is fijner als trainer te werken met een elftal dat je zelf hebt kunnen samenstellen. Nou, dat kon hij niet. Dat heeft PSV overigens ook eerlijk tegen hem gezegd toen hij kwam. Dus daar is hij mee akkoord gegaan. Maar dat maakt het niet makkelijker. Um, het, wat ik nog wel zou willen toevoegen aan de analyse van, PS, van de advocaat... is dat dit natuurlijk wel eigenlijk symbolisch is voor de wijze waarop PSV het hele seizoen doorgehobbeld is. Um, het zit ook allemaal op de beslissende momenten niet mee. Er is heel slecht verdedigd. Dat kost je twee goals. Je kan natuurlijk uh, met een beetje meer geluk... bal van Lens op de paal in de laatste minuut kan je nog gelijk komen. Misschien, misschien moet je een penalty hebben in de eerste helft als de bal op de hand van Rijnen komt. Nou, dat soort dingen zeker. zitten... Ja, dat zit allemaal niet mee. Dus dat vind ik ook wel een beetje symbool voor, de, voor het seizoen van PSV. Alles wat er mis kon gaan, gaat ook mis. Ja, ja PSV droop in ieder geval door dit resultaat af, in de, af uit de Kuip. Uh, hoe teleurgesteld de ploeg ook was. Ze konden het nog wel opbrengen om een erehaag te vormen voor AZ. Maar ja, zelfs dat plannetje verliep teleurstellend voor PSV. niet Niemeijer met PSV Dries Mertens. Even bij het einde beginnen. Jullie hadden volgens mij een mooi idee met een erehaag. En dat duurde en dat duurde. En toen dachten jullie het is mooi geweest. Ja, we wouden een proficiat wensen. Maar <laughs> zij zijn een andere kant opgelopen. Oh, zat daar nog iets van een kwaad idee achter dan? Zo klinkt het. Nee, nee, nee helemaal niet. Zagen ze Zalden jullie niet staan? Ze hadden het gewoon niet gezien. Nee, nou goed, dat is natuurlijk een, een detail op deze middag. Het was de laatste kans om er iets van te maken dit seizoen. Althans, dat denkt dan de goede gemeente. Een prijs. Dat is niet gelukt. Advocaat, ja, advocaat zegt weer hetzelfde liedje als al die andere wedstrijden verdedigend. Zeg jij dat ook? Ja, ik denk dat ze eerst zelf twee kansen krijgen en dan het twee keer goal is en dan weet je dat het moeilijk wordt. Mochten die vallen die goals? Ja, geen enkele goal mag vallen, anders, anders gaat er, er gaat altijd iets fout bij een goal. Dus, uh... De advocaat zei, het ging weer te makkelijk. Het is weer een herhaling van zetten. Het zijn niet mijn woorden. Ja. ja, het probleem is gewoon: je, je komt op 2-1 en dan, dan ga je drukje door en dan ja Dan krijg je kansen en dan uh, gaan die tegen de paal, gaan die tegen de lat. Gaan ze een hensbal die niet wordt gegeven. een, een Fouten fout die niet worden gegeven. Dus. Ja. Ben je klaar om met PSV te bouwen aan een nieuwe helft Heb je daar zin in? Ja, tuurlijk. Uh... Je, moet wel, je moet wel ja zeggen. Ja, maar we moeten verder. en uh, Dat hebben we vorig jaar ook moeten en uh, nu moeten we weer verder. We zien leuk, want er gaan misschien wel heel veel mensen weg. Er gaat veel veranderen bij PSV. Ja, dat zie je wel met ons berustend. Ja, ja. Bas, wat, wat moet er gebeuren om, om een herhaling te voorkomen bij PSV? Nou, kijk, wat fris bloed. Uh, dat zou misschien wel helpen. Wat uh, helpt is dat PSV serieus op groep gaat naar uh, verdedigers uh, die kunnen verdedigen. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar uh, nu hebben ze daar toch ja, te weinig aandacht aan besteed. Waardoor er nu toch mensen achterin staan. We hebben dat het hele seizoen gezegd die gewoon ongelooflijk veel fouten maken en dat niet alleen, blijven maken. Dus bouw het elftal, dat doet ook bijna iedere trainer, op van achteruit. Zorg dat je een sterk fundament hebt. Ga vanuit daar voetballen. En kijk wat je nog nodig hebt om toe te voegen. Eh, maar goed, dat zullen ze toch inmiddels in Eindhoven zelf ook wel bedacht hebben, neem ik aan. Ja, maar de spelers en... met transferwaarden moet je ook ervoor oppassen, hè. Blue Lens, die zal waarschijnlijk worden verkocht. Tenminste, dat is de intentie bij PSV. Ja, Stro dat gaat er maar vanuit dat hij vertrekt. Zeg maar. Ja, Stroopman is de kans ook groot. Dat Van ja. Bommel zegt, nou, ik, heb er, ik ben er wel klaar mee. Ja, is ook toyfonen. groot. Toivonen inderdaad. Nou, misschien Mertens zelf. Dan, dan ga je niet alleen bouwen achterin, maar natuurlijk ook nog... Uh, moet je op essentiële punten in het elftal gaan bouwen. Ja, nou, kijk, kijk je houdt het natuurlijk nooit tegen als een elftal, uh, zeg maar, wegloopt... schuine streepje club leegloopt. Dan zou je moeten investeren in een heleboel nieuwe spelers. Uh, dat kan, maar misschien is dat wel helemaal niet zo slecht. Want het leeuwendeel van deze groep is natuurlijk al best lang bij elkaar. En eerlijk is eerlijk, zoveel hebben ze niet gewonnen. Nee.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 Niet dat hij alles zo vroeg besloten had. Het was te zwaar, zei hij. Maar wat bedoelde hij daarmee? Het heen en weer rijden. Ja, ik bedoel, wat is daar zwaar aan zou je zeggen. Maar ik denk dat het ook de druk en zo is. Dat hij op zijn leeftijd, het was gewoon te zwaar. Ja, maar dat is, dat is zijn, zijn mening en zijn conclusie. Die moet je accepteren en respecteren, denk ik. Maar ik bedoel er ook mee van dat hij op welk moment gewoon wist van dit niet langer. He? Dat heb jij toch eigenlijk ook? Dat er een moment is... Ja, maar ik ben al twintig jaar voetballen en iets mooier is er niet hoor. Denk je daar dan ook aan als je daar alleen in het stadsopgebied staat? Nee, dan denk je aan het moment dat je, dat je, dat je, dat je titels wint, daar denk je aan. En dit is zo'n moment waarin je zo'n titel kan winnen en die win je niet. En dan schieten die anderen die je wel gewonnen hebt en die je ook verloren hebt, schieten dan even door je hoofd. Ja.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 Maar als er perspectief is, wel ja. ja. Maar als... Uh, ja, nee, maar ben je jezelf? Al... <laughs> ja. Maar qua niveau bedoel je, ben jezelf? Dat een beetje, maar als ik twee keer tweede word, want dat zijn we eigenlijk geworden een seizoen. Terwijl je komt om twee keer te winnen, misschien wel drie keer te winnen of nog veel meer te winnen. Ja, dan denk ik ook van, zoals de advocaat zei, dan kan ik beter gaan vissen. Nee, maar dan, dan had iedereen van heel zelf te moeten stoppen na het WK. Dan ben je zo dichtbij om de beste van de wereld te zijn, dan word je tweede, maar dan gaat ook iedereen door. Dus daar mag je niet vanaf laten hangen. Dus als, die beker, als we die beker hadden gewonnen, had ik gezegd dat ik stopte mee. En nou mijn nou verliezen, moet ik doorgaan omdat we hem niet gewonnen hebben. Dat zou kunnen. Ja. Dat is wel een hele mooie, hele mooie vraag, maar zo simpel is het niet. Wanneer maak je het echt bekend? Dat bepaal ik zelf. Ja, dan vraag ik het ook. Ja, ik weet er niet meneer. Bert Mijlderink, ooit een respectabel verdediger, in gesprek met Mark van Bobbel. Ja Bas, zondag nog uit tegen FC Twente. Wat voor wedstrijd zal dat worden? Nou, uh, geen leuke, want voor PSV is het seizoen voorbij. En voor Twente begint gek genoeg het seizoen straks weer met de playoffs... die dan ineens weer heel belangrijk zijn. Er zijn in ieder geval twee ploegen die niet tevreden zullen zijn over het seizoen. Uh, voor een aantal mensen gaat het dus het afscheid worden. Dat is geen mooie manier om afscheid te nemen. En ik, wel een beetje, ik vind wel Sneuvel van Bommel, die ken ik door de jaren heen, inmiddels ook best goed. En die heb ik bij het Nederlands Elftal veel meegemaakt op een hele plezierige manier. En die had ik dan persoonlijk wel iets moois gegund... zo aan het einde in de herfst van zijn carrière, als ik eerlijk ben. Dat is mooi gesproken. Pas Stigler, dank je wel. Ja, PSV, wat een seizoen is het geweest. In augustus won PSV nog wel ten koste van Ajax de Johan Cruijffschaal. Maar ja, geen landskampioen dus en ook geen beker. Verslaggever Joris van der Kerkhoff bekeek de finale vanavond in Eindhoven. Uit of tien voor het eind van de wedstrijd is er nog wel hoop...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 Wij zeggen onze zoek nooit op. Nee? Nee, nooit. Zeggen wij nooit op. Want wij zullen nooit versagen. 100 jaar, PC staat 100 jaar, wij zullen volgend jaar samen we zijn we klaar En waarom wordt het volgend jaar wel een goed seizoen dan? Dat ja, weet ik wel. Het wordt volgend jaar geen goed seizoen, jongen. PSV gaat de nee. nieuwe weg in. We gaan de jeugd de kans geven. Misschien wel. Morgen kap je ook uh, hoeft het jaar ook niet. Hoort hoort het niet? niet? Als we met plezier, hey, plezier blijven houden. Hiermee ja, kunnen gewoon een potje bier drinken. En, uh, kan ik even hier langskomen, jongen? Nogmaals vertellen, kijk. Ik was er vorig jaar ook. Hey. Ik was er vorig jaar ook hey. bij. Maar toen was er wel feest. Nou, kijk, in beeld: advocaten en van Bommel. Ah, er zijn er al twee mannen die gewoon het wel hebben willen maken dit jaar.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 Ja. De huldiging zou om 12 uur zijn, maar ik denk niet dat die klopt. Ik denk niet dat de huldiging Het Tweede plek is ook mooi, of niet? Ah, nee, dat is, Het is gewoon al vijf jaar kut. Nee, ik vind het niet kut. Hè. Tweede, tweede plek, worst is beter, hè? Derde, tweede. Nee. Eindhoven moet kampioen worden, maar ik weet hoe we Duidelijke taal in Eindhoven. Hoe anders zal de sfeer zijn vanavond in Alkmaar. De spelersbus van AZ wordt daar rond 11 uur verwacht. En zo meteen gaan we schakelen met onze man in Alkmaar. Lisa en every little thing she does is magic. Goed nieuws uit België voor wat betreft Mario Been. Hij is met zijn club Racing Genk op 1-0 gekomen in de bekerfinale tegen Brugge. Het doelpunt 5 minuten voor tijd, er zijn nog 5 minuten te spelen, werd gemaakt door Cumorzi. De Giro d'Italia zorgde tot dusver al voor flink wat spektakel voor de klassementsrenners. Vandaag was het parcours 169 kilometer lang en zo plat als een dubbeltje. En dus was de beurt aan de massasprinters. Verslaggever Joost van den Berg. Ja, dat werd ook wel een beetje tijd. Na zaterdag, toen de Giro met een sprint voor een klein groepje begonnen werd... is er eigenlijk geen echte kans voor de sprinters meer geweest. Het parcours was te zwaar, maar vandaag was het dus weer zover. En dus kwam er weer een kans voor Cavendish. De te kloppen man, sowieso wereldwijd in het sprinten, de beste man. En zeker in deze Giro is hij de man naar wie ze kijken als het om sprinten gaat. Maar hij is niet tevreden over zijn lead-out, zoals dat heet. En die lead-out moet komen van de Italiaan Trentin en van de Belg Steegmans. Maar vandaag was het in orde. Cavendish zegevierde, wederom voor Viviani en Gos. Bohani werd vierde, Gavazzi vijfde. Maar wat ook interessant was, er was vlak voor het einde, een kilometer of dertig voor de finish, een onbenullige valpartij een peloton, waardoor het peloton in stukken brak. En Bradley Wiggins zat weer eens achter de breuk, holde weer achter de feiten aan, maar het gat werd door hem en zijn ploeg gedicht. En toen nam hij nog even wraak in de slotfase. Vier kilometer voor het einde nam Wiggins het voortouw. Hij ging voor op het peloton zitten en gaf geweldig gas, waardoor de rest, die toch als een beetje aan het sprinten was, er volle bak achteraan moesten ging hij nog even slingeren. Het was een soort gebaar van Wiggins naar het Giro-Peloton. Zo van: Jullie proberen me wel te dollen hier, maar jullie zijn nog lang niet klaar met me. Maar goed, Wiggins veilig gefinished, dat geldt eigenlijk voor alle toppers. Cavendish wint en hij is eindelijk eens tevreden met de hulp die hij van zijn ploeggenoten krijgt in het sprintwerk. Het is was incredible, wasn't it? I'm so happy, no problems, nothing wrong. Everybody wrote it, I like it dat is mooi. Ik ben zo op voor Like Absoluut Ja, yeah, absoluut. En Racing Genk, club van Mario Been, is op 2-0 gekomen in de bekerfinale tegen Cerkelbrugge. Tweede doelpunt voor Genk werd gemaakt door Jelle Vossen. Nog drie minuten te spelen daar. Hemelvaart is traditioneel ook de dag van de bekerfinale in het handbal. Bij de vrouwen was er vanmiddag in Almere van spanning weinig sprake. Dalfse won met speelsgemak van Hellas uit Den Haag. Het werd 35-19. En daarmee pakte Dalf ze de derde beker op een rij. Bij de mannen was het spannender. Limburg Lions verloor met één doelpunt verschil van Volendam. Een verslag van Richard van der Malen. <tieden> Als de prijs is binnen voor de handballers van Volendam. Een zinderende bekerfinale in Almere. Ruststand 15-14 in het voordeel van Limburg Lions. Maar na 60 minuten staat het toch 27-28 voor Volendam. Voor de zesde maal in de geschiedenis van de club is de beker binnen. En dus Mark Smets, trainer van Volendam. Het kwam uit de tenen. Ja, natuurlijk. Maar goed, het, het beste, we hebben drie wedstrijden tegen de Lions gespeeld. Drie keer met één doelpunt gewonnen. En, uh, de afgelopen weekend was het natuurlijk ontzettend zwaar voor ons met de Benelux. Uh, daar hebben we nog een hoop blessures opgelopen. Uh, veel jongens hebben niet kunnen trainen. Dus, ja, het is eigenlijk een wonder dat we vandaag deze wedstrijd, uh, deze finale winnen. Maar ik denk dat dat de moraal bewijst van deze mannen en deze ploeg. Vanaf het begin was het een echte clash. Het ging om en om. Bij rust stond Lions voor, jullie kwamen toch weer terug. Ja, goed, Maar dat, dat was te verwachten van tevoren, dat alle wedstrijden tot nu toe uh, heel close zijn. En we kunnen allebei van elkaar winnen en uh, het is de hele wedstrijd spannend. En, uh, nou, gelukkig trekken we weer aan het langste eind, maar ja, het is een spannende, spannende wedstrijd. Lions is een ploeg op, uh, ja, op ogenhoogte met ons en uh, maar tot nu toe kunnen we ze op het einde nog net van ons afschudden. En terwijl Volendam feest viert, de zoveelste prijs. Jullie zaten er zo dichtbij, Jurie Juri Uitstekend gespeeld bij Vlagen. Maar het was het weer net niet? Vierde keer, eh, Volendam dit seizoen. Vierde keer met één verschil verloren. Dat zegt genoeg, denk ik. Terwijl je een aantal keer op voorsprong hebt gestaan bij Rust. Ook in de tweede helft weer, 18-16. Maar dan is dat toch ineens weer dat kantelmoment. Hoe komt dat? Misschien de, de ervaring van het spelen van finales. Alhoewel we daar de laatste paar jaar ook... Eh... Ervaring in hebben misschien net iets meer ervaring. We was een wel redelijk jonge ploeg. Maar op het einde ook, dan met de ervaren jongens, dan ben je ook net niet goed genoeg. En, uh, ja, ze spelen laat slim uit. Ik kijk om mij heen. Volendam viert feest. Bij jullie zie ik allemaal teleurgestelde gezichten. Jij zit ook een behoorlijk stuk. Ja, tuurlijk. Als je een finale speelt, dan wil je winnen. En als je dan verliest met één, dan uh, dat, dat is, uh, ja, dat komt hard aan. Toch heb ik de indruk dat Lions steeds dichterbij komt. De dag van de prijzen die komt, die komt eraan. Op deze manier uh, houdt vorm dan met uh, geen jaren meer vol. Wij groeien en groeien en ieder jaar maken we weer een stapje verder. En uiteindelijk gaat dat beloond worden. De Deceptie eerst uiteraard nu ook bij jou. Maar het was wel reclame voor het handbol, hè. Vanaf de eerste minuut een geweldige clash. Met alles erop en eraan. Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook dat, dat uh, het algehele niveau in Nederland langzaamaan... Uh, Groeit en uh, zeker zo'n finale, dan moet je er staan vanaf het begin. En dat, dat hadden zij ook. Ze hebben natuurlijk uh, donderdag, of, uh, afgelopen zondag de Benelux uh, Liga-finale verloren. Ja, dan weet je natuurlijk als, als vier dagen later weer een kans op een finale is, dat ze er gebrand op zijn. Maar goed, daar waren wij ook. En uh, ja, wat je zegt, de reclame voor het handbal, dat denk ik inderdaad ook. Uh, volgens mij heeft geen ploeg uh, meer dan uh, twee doelpunten verschil voorgestaan. Dus uh, in het handbal is dat, uh, is dat uh, vrij weinig. En dat geeft aan hoe, hoe close de ploegen zijn op dit moment. Dan maar de finale wedstrijd om de titel. Hè? Ze zijn nog mooier. Ja, die zijn inderdaad mooier. Maar een prijs is een prijs en de beker is ook een prijs. In het voetbal doen ze daar een beetje lacherig over. maar Een prijs is een prijs en die wil je ook gewoon winnen. En, nou, wat je net inderdaad zei, iedereen is uh, teleurgesteld te neergeslagen. Maar uh, zaterdag wachten weer kwint dus uh, veel tijd om daarover in te zetten hebben we niet. En van handbal gaan we naar basketbal. De mannen van Leeuwarden bereikten vanmiddag verrassende finale van de Eredivisie. In eigen huis werd regerend kampioen Den Bos met 93-76 verslagen. De stand in wedstrijden kwam daardoor op 3-1. Leeuwarden overklaste Den Bos. Coach Erik Braal. Nou, vooral het eerste kwart. Ja, we, waren, we waren echt klaar. Het bedoel was natuurlijk nog eventjes afwachten hoe we zouden reageren na, na afgelopen uh, dinsdag. Maar als het team zo reageert, dat is om super trots op te zijn. Vanaf het begin was het aanvallend, was het fantastisch en verdedigend, uh, uh, sloot het. En uh, ja, dan weet je dat het, uh, dat, ik zal niet zeggen dat je het uit moet zingen, maar dat, dat heb je die voorsprong. En dat betekent wel dat je wel een stuk relaxter speelt. De topscorer bij Leeuwarden was de Pala met 23 punten. En wij kennen Chu een klein beetje, na afloop had hij tranen in zijn ogen. Ja, het is echt een, een zwaar jaar voor mij geweest. Uh, veel blessures. En uh, ja, ook uh, privé uh, omstandigheden met mijn vader en zo. En, uh, het is echt een superzware jaar voor mij geweest. En, uh, en eigenlijk niemand geloofde dat wij uh, zover konden komen. Niemand geloofde dat wij nummer vier konden worden. Niemand geloofde dat wij uh, eigenlijk van Zwolle konden, konden winnen. En, uh, en helemaal niemand geloofde dat, uh, dat wij vanuit thuis konden winnen. Behalve de coach. En de coach die zei tegen ons, dan, ik ken jullie. Jullie, jullie kunnen helpen komen. En hij gooide dat echt in ons en, en toen gingen wij echt geloven en uh, uiteindelijk was het uh, toch uitgekomen. Wij zijn eigenlijk sterker dan eigenlijk wij zelf denken. Dus, uh, is, is geloof de ja, key word? Ja zeker, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is de enige die uh, geloofde was, uh, was gewoon uh, wij. Gewoon uh, de elf spelers van ons en de coaching staff. En uh, mensen van het bestuur ook een beetje. En, uh, ja, het is, het is eigenlijk ongelooflijk. Het is absoluut ongelooflijk. Even deze wedstrijd. Jullie winnen hem dik. Ik moet even de papieren erbij pakken. 93-76. Vooral het begin ja, was fantastisch. Jij schiet 5 op 5 drie punten. en haalt Den Bos eigenhandig door de gakmolen. Ja, en wedstrijd zijn 40 minuten. En dat uh, yeah, was, was maar de eerste, de eerste helft. Dus wij, wij, wij moesten gewoon uh, nog een 20, 20 minuten spelen. Dus, uh, en uiteindelijk deden we dat gewoon. En ja, uh, yeah, zo so, uh, so kan je ook winnen van, uh, van uh, titelverdediger. Nu werd er net een feestje gevierd. Maar de finale is bereikt. Ik neem aan dat je hem ook wil winnen. Ja, zeker. We, we, we, gaan, ervoor. we gaan ervoor. Leiden is, uh, is, een, uh, is ook, uh, net als gewoon een sterke team. Zij verdedigen gewoon heel goed. Wat zullen we zien? Ik bedoel, uh, wij zitten nu in de finale. In de finale kan alles gebeuren. Dus uh, ja, wat zullen we zien? Uh, hoe, uh, hoe de finale afloopt. Tjude Pala tegen verslaggever Leon Kerst. En in de finale speelt Leerwaarde dus tegen ZZ Leiden. Teleurgestelde gezichten bij een bos, uiteraard. Volgens Kees Akenboom heeft zijn ploeg het vooral in het begin van de halve finale serie weggegooid. Wij hebben het weggegooid in die eerste wedstrijd die wij thuis speelden en uh, gewoon kansloos verloren. Ja, want dat is wel besproken. Dat was vooral uh, ja, onderschatting. Uh, we dachten er te makkelijk over. En dan zit je nu met een gebakken peren. Ja, dat klopt. Uh, in de wedstrijd 2 uh, speelden we veel beter. Die verloren door twee uh, moeilijke schoten van die point guard van hen. En uh, ja, toen stonden we ineens met 2-0 achter en toen uh, was thuis alles of niks. Ja, die wonnen we dik. En twee dagen later er was vandaag uh, ja, kort korte begonnen, slecht. Waardoor we 10.8 kwamen meteen en uh, dat gat zijn we nooit te boven gekomen. En dat was het basketbal. Vandaag werden ook de eerste wedstrijden gespeeld in de play-offs van de hockeycompetitie. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen stonden er twee wedstrijden op het programma. De mannen van Kampong hadden een vliegende start met een 4-1-overwinning op oranje-zwart. Uitblinker Robert Kemperman was niet alleen tevreden met de zegen, maar ook over het vertoonde spel. Ja, we beginnen lekker. Uh, twee corners, twee raak. Uh, die tweede hebben we wel wat geoefend, maar niet heel veel. En die vliegt er dan in. En dan kan je even ademhalen. Maar ja, het bleef gewoon spannend. Ze komen goed terug. En uh, ja, uiteindelijk hoek je hem wel lekker uit. Ja, want na de rust kwamen ze terug tot 2-1. Ze zetten veel druk. Had je toen een beetje het idee van nou, dat wordt toch moeilijk? hij hadden eigenlijk best wel een goede fase. En die goal kwam eigenlijk een beetje uit het niets. En uh, ja, dat maakt het wel weer spannend. Uh, en, maar wel leuk. Uh, uiteindelijk uh, trek je hem wel naar huis toe gelukkig. Ja, na die 2-1 kwam de 3-1, mede door een actie van jou, waarbij de bal volgens mij een beetje over de achterlijn was. Maar dat zal dan compenseren zijn van die goal die je tegen Amsterdam maakte toen. Nou, ik weet ook zeker weten dat deze binnen was, maar uh, nou, hij was lekker. En, uh, ja, die 3-1 was top. En, uh, ja, op naar zaterdag, het wordt, uh, wordt niet makkelijk in Eindhoven, denk ik. Ja, want uh, als je één keer wint, hè, is uh, dan zit het in de tas. Maar dat zal niet meevallen, inderdaad. Nee, het zal niet meevallen. Uh, als je kijkt welke fans fans mee zijn gereisd met ze de, vandaag, uh, die, die stemming zou daar volgende week ook zijn. En ik hoop dat onze fans ook meekomen. En dan uh, gaan we een mooi feestje van bouwen, denk ik. Wat was jullie plan eigenlijk voor de wedstrijd? Want ja, Jullie kennen Oranje natuurlijk heel goed. Hè? Een paar keer tegen gespeeld, ook in de competitie. Ja, ze hebben gewoon een aantal sleutelspelers die we, die we eruit hebben proberen te halen. En, uh, dat is redelijk gelukt vandaag. Af en toe hadden we nog wel te weinig druk op de bal. Waardoor ze toch een paas uit konden zoeken. Uh, waardoor ze ook echt ja, gevaarlijk werden. Uh, dus Daar gaan we zaterdag uh, daar gaan we mee aan de slag. Ja. Ja, maar het scheelt natuurlijk wel bij Rijnzwart dat Mink van der Weer er niet bij is. En ook Thomas Briels is er niet bij. Dat scheelt toch wel, denk ik? Hè? Ja, dat zijn twee krachten. Je ziet of van krijgen vandaag. Als ze, als ze Mink in huis hebben, dan uh, ja, dat is toch een ander verhaal. En, uh, en voor een Briels erbij is natuurlijk ook gewoon een Belgische international die het ook fantastisch doet. Dus. Ja, dat, uh, dat is wel een slok op een bol. Ja, maar die royale zeger van Kampong geeft nog weinig garanties. Het gaat erom welke ploeg twee wedstrijden weet te winnen. Rotterdam en Bloemendaal hielden elkaar in die anderhalve finale met 1-1 in balans. En shootouts bepaalden vervolgens dat de eerste overwinning voor Rotterdam was. Zaterdag staan de volgende wedstrijden op het programma. En bij de vrouwen is natuurlijk Den bos weer van de partij. De ploeg won de afgelopen 15 jaar liefst 14 keer de titel. En vandaag ging de ploeg van coach Raoul Ehren op bezoek bij Laren en won met 2-1. De coach van de titelverdediger was tevreden met die nipte overwinning. Eén minuut voor tijd komt Lara op 2-1. Dus dan, uh, ja, dan gaan ze toch nog een keer aanzetten. Maar uh, ja, ik ben gewoon heel tevreden uh, dat je je eerste playoffwedstrijd uh, uh, kan winnen. En, ja, en hoeveel het dan wordt en hoe het dan gaat is niet zo spannend. Het staat nu 1-0 in de serie. En, uh, dus uh, we zijn beter begonnen dan, uh, dan vorig jaar bijvoorbeeld. Toen begonnen we met een verlies en nu beginnen we met een winst. Dus uh, dat is altijd fijn. Je hebt na de wedstrijd nog best lang in de kleedkamer gezeten. Wat heb je precies besproken met de dames? Nou, normaal doen we dat op het, wel, op het veld. Maar het was hier zo druk en uh, zoveel afleiding. En de volgende wedstrijd is uh, overmorgen alweer. Dus uh, ik wilde toch een aantal zaken eventjes uh, rustig uh, in de kleedkamer kunnen bespreken. Was je over een aantal dingen niet tevreden? Um, nou, ik vind in principe uh, wel heel goed starten. Uh, ook wel veel kansen creëren. Uh, kansen op 2-0 gehad hebben. Zelfs een strafbal gehad hebben. Uh, wat corners gehad hebben, mm -hmm. maar uh, ja, die maakten we niet. En daarna vond ik uh, dat, dat we laren iets te veel in de wedstrijd lieten komen, dus uh, daar heb je het dan even over. Van nou, oké, okay, uh, wat kan daar beter en hoe moeten we dat doen? En uh... hoe vond jij dat het kwam? Ja, nou, dat, dat is altijd uh, lastig om daar uh, precies uh, de vinger op te leggen, maar ik vond dat we te veel duels niet wonnen. En uh, Ja, zeker uh, laren die gingen de tweede helft uh, het eerste kwartier heel erg zichzelf terugtrekken met 1-0 achter en. Uh, nou, dat ging eigenlijk prima en op een gegeven moment uh, ja, gingen ze eigenlijk een alles of niets spelen en daar, daar gingen we niet goed mee om. We waren te slordig aan de bal, te onrustig en uh, ja, dan moeten we gewoon rustiger uitspelen. Nou, want ze kwamen vlak voor tijd, je zei het al op 2-1, uh, dat had niet eerder moeten gebeuren, denk in de tweede helft? Nou ja, kijk, als dat tien uh, minuten voor tijd uh, gebeurt, dan verwacht ik dat we nog wel een, uh, een tandje bij kunnen zetten. En dat gebeurt dan denk ik ook wel, maar uh, wel heel veel gewisseld deze wedstrijd, dus in principe was bij ons iedereen uh, redelijk fris. Dus uh, nou, ik was daar niet bang voor, laat ik het zo zeggen. Je hebt nu uh, de eerste wedstrijd gewonnen, uh, morgen een rustdag. Uh, wat ga je doen tussen nu en zaterdag, de tweede wedstrijd? Uh, we komen morgen om 11 uur bij elkaar. En, uh, van 11 tot 1 uh, doen we een, uh, een uitlooptraining, een, uh, een video uh, kijken. En uh, Misschien als we nog iets willen trainen, kunnen we dat ook nog doen. Want je wil het zaterdag afmaken? Absoluut, absoluut. Ja, want zaterdag treffen beide teams elkaar weer in Den Bosch. De anderhalve finale bij de vrouwen ging tussen Amsterdam en SCRC. En het werd in de hoofdstad 1-0 voor Amsterdam. En zaterdag treffen die ploegen elkaar weer in Beeldhoven. En indien er bij de mannen of vrouwen een derde wedstrijd nodig is... om een finalist aan te wijzen, staat er zondag een derde wedstrijd gepland. Straks de cupfinal in Engeland. Racing Genk heeft de Belgische bekerfinale... met 2-0 gewonnen van Brugge. Ja, het was een mooie avond voor Mario Benda in Brussel. Het is zijn eerste prijs in dienst van Racing Genk. En van België naar Engeland, want daar wordt de bekerfinale zaterdag gespeeld. Op Wembley staan dan de sterren van Manchester City... in de FA Cup Final tegen het kleine Wigan Athletic. Voor Wigan is de finaleplaats een unicum. De club kwam nooit verder dan de kwartfinales. De Nederlander Arjen de Zeeuw speelde jarenlang voor Wigan... en hij weet hoe het is om op Wembley te spelen. Ja, ja dat is voor elke voetballer een beetje zijn droom, denk ik. Iedere voetbal die naar Engeland gaat... die, die wil gewoon door graag een keer in een finale op Wembley staan. En de finale van de FA Cup in Wembley is helemaal het ultimum. Uh, wij mochten, ik mocht het dan zelf doen met een playoff finale... maar ja, het stadion heeft gewoon iets, uh, iets bijzonders. In Engeland het stadion wordt alleen gebruikt voor finales. Uh, dus het is, er worden geen reguliere wedstrijden gespeeld... Of Interland of uh, ja, finales van bekers of play-offs. Of, uh, ja, dus als je daar dan komt als speler en uh, je rijdt er de tunnel binnen... en je komt, uh, je komt de kleedkamer binnen... En, uh Recent is hij helaas verbouwd. Maar toen was het nog zo dat er in een hoek van de, van de kleedkamer nog netjes een barretje stond. Met een kelner helemaal netjes uit, aangekleed. Die je dan heel netjes vroeg of je nog een, een, een, een drankje wilde voor de wedstrijd. Een sportief drankje of een wat zwaarder drankje. En, ja, dat, dat soort bijzondere en eigenzinnige dingen. Heel mooi. Hoe bijzonder is het nou voor een club als Wigan om in de v cup finale te spelen? Uh, extreem bijzonder. Uh, dat is nog niet eerder voorgekomen. Bovendien hangt er bij de club ook nog een, een extra dingetje aan. dat De voorzitter heeft in het verre verleden... voordat hij multimiljonair is geworden uiteindelijk... heeft hij zijn been gebroken in de finale van de FA Cup. En dat was voor hem ook einde carrière in die tijd. Hij was toen profvoetballer, brak zijn been en was klaar. En met dat hele kleine beetje verzekeringsgeld heeft hij een heel imperium opgebouwd. En... Ja, dankzij hem is Wigan nu waar ze zijn. En dankzij hem, mede, dankzij hem staat Wigan nu in de finale. Dus het is voor Wigan een bijzondere dag. Maar ook voor de, voor de voorzitter en ja, voor de fans sowieso. De fans van Wigan, uh, zeker de voetbalfans... die zijn niet gewend om naar finales te gaan. De rugbyfans van Wigan zijn dat des te meer. Die, die staan bijna elk jaar in een finale. Maar voor de voetbalfans van Wigan is het een uh, once in a lifetime. Uh, toen ik daar kwam, toen uh, waren we net van huis. Het was echt... De, maar kom kwam ik daar, mijn god. 2000, 2000, denk ik. Ja, toen kwam ik daar. En toen waren we net verhuisd van Springfield Park. Nou, dat was een, een oud uh, stadion. De, de, ja, bijna alles viel in elkaar op de stadion. Een slecht veld. Ja, het was gewoon vreselijk. Ze speelden toen in de Tweede Divisie. En ze waren op dat moment net verhuisd naar het Splitsplinten Nieuwe Stadion. Zoals het er nu nog staat. En dat was gewoon ongekend voor een Tweede divisieclub Met zo'n prachtig stadion. Uh, uiteindelijk... Uh, staan ze in de Premiership al, al een aantal jaren. Dan moet ik wel zeggen dat het dit jaar eh, er dreigend uitziet. Dus ik hoop echt dat ze erin blijven. Want dat zou echt een zware tegenvaller zijn. Hoe schat jij de kans in van Wigan? Manchester City is favoriet. Um, de, enigszins zwaar favoriet. Maar dat, uh, dat, denk ik, werkt alleen maar positief voor Wigan. Want Wigan uh, presteert toch vaak beter tegen de, tegen de grotere clubs. Uh, Laat een beter voetbal zien. Kunnen ook goed voetballen. En... Uh, Verliezen ze zichzelf wel eens een beetje in het, uh, het rondspelen van de bal. Uh, maar goed, tegen Manchester City zal Manchester City vaker de bal hebben. En uh, ja, laten we hopen dat, dat Wigan een geweldige, geweldige dag gaat beleven. Arjen De Zeeuw, oudspeler van Wigan Athletic. Over de FA Cup final van zaterdag van zijn oude club Wigan tegen Manchester City. We gaan het hebben over de Belgische Bekerfinale. Want die eindigde dus vandaag in een overwinning voor Racing Genk. Het won met 2-0 van Cercle Brugge. Sef is tegenwoordig adviseur bij Genk, niet officieel aan de club verbonden, maar tussen 2001 en 2004 ook hoofdtrainer in Genk. Meneer Van goedenavond. Goedenavond. Ik mag u dus feliciteren. Ja, zijdelings. Uh, kijk, ik ben uh, wat je net geeft, niet in dienst van de club, maar uh, ik voel me wel nog heel erg betrokken bij het gebeuren. Ik heb nog veel contact met mensen en ik ga er heel veel kijken. Ja, uh, was, was het een, uh, ik had het idee dat het een beetje een eenzijdige finale was. was uh, ben je dat met me eens? Ja, het was geen spektakelstuk, maar wel boeiend, omdat het 0-0 bleef. Dus ja, dat is altijd spannend. Ik moet zeggen, Brugge, die laatste zijn geworden in de competitie in België, dit is verrassend goed. Ik denk dat het daar heel moeilijk mee maar het leeft wel vanuit de discipline voetballen. En dan zag je dus ook in de loop van de tweede helft dat Geng uh, ja, steeds meer het overwicht wist uh, af te dringen. Halve kantjes en uiteindelijk gaat die goal dan wel een keer vallen. Maar het is niet op basis geweest van, van uh, heel goed voetbal, maar vooral op basis van... De Discipline die het 11-tal bleef En pas bij die 2-0 vlak voor tijd van Vossen dacht u: het is binnen. Nou, ik heb zelf, als, als, als ik supporter van gang ben, niet getwijfeld. Net wat ik aangeef, omdat het 11 gewoon heel goed stond zonder goed te voetballen, maar ze gaven ook heel weinig weg. En als je 1-0 valt, ja, dan is de website eigenlijk binnen. Toen zag je ook dat cerkelen wel proberen, maar de echte overtuiging en de kracht was toen ook bij hun weg. Nou, hebben wij in Nederland een beetje sympathie voor Genk, want die club heeft een Nederlandse trainer Mario Been. Uh, is hij nog van reden vatbaar of is hij al, uh, ja, is, is Redeval, is al dronken? Nee, Mario weet wat dat betreft wel hoe hij zich gedragen uh, moet. Hij is heel enthousiast en uh, dat is soort van harte gegund, want hij doet dus gewoon heel erg goed in die, in die club pas of binnen die club. Ja, is, is toch de uh, trainer en de people manager. Dus weet uh, een, een hele brede selectie wat Genk heeft toch gemotiveerd te houden. Dat doet je prima. Dus hij verdient dit ook. Ik ben heel erg blij voor hem. Maar nou is het natuurlijk ook zo dat Genk ook nog meedoet om de Belgische titel in die hele rare competitie. Ja, ja. gaat dat nog wel goed komen met, uh, met, met de champagne die er vanavond in gaat? Ja, goed. Ik heb begrepen dat ze dus niet heel uitbundig zullen gaan feesten. Maar ze zullen toch even in Genk op de markt langs moeten. Blijven dan ook in, in Genk als spelersgroep slapen. Gaan dan morgen trainen. En dan hebben we inderdaad uh, ja, zonder te belangrijke wedstrijd tegen anderen leg. Ja, goed. Uh, we zien wel. Waar het eind is. Maar het geeft natuurlijk wel een, uh, ja, een enorme prikkel. Het is wel mooi dat u toch weer weer zegt <laughs> toch? Zef ja. ja. adviseur bij ja. Genk. Ik zei het al niet officieel in de club verbonden, maar eerdere hoofdtraining daar bij Dank je Dankjewel. En, uh, en, en vier ze nog, want Racing Genk heeft vanavond dus de Belgische beker gewonnen. Ja, en over bekers winnen gesproken. Eh, Alkmaar, ja, dat viert feest. Alkmaar staat op zijn kop. Het won vanavond eh, AZ, de Nederlandse bekerfinale met 2-1 van PSV in Rotterdam. En toen ging de bus langzaam aan vertrekken in Rotterdam. En zou zo'n beetje rond dit tijdstip aankomen bij het stadion van, van eh, AZ. Eh, Matthijs Hotrop is voor ons in Alkmaar. Is de bus al gearriveerd? Ja, de bussen zijn aangekomen. Het zijn er zelfs twee. Namelijk eentje voor de spelers en de technische stad... En nog een tweede bus voor de spelersvrouwen en de, ja, wat vrienden. Ik heb ook al wat ouders gezien van spelers. Die mochten ook allemaal mee in hun eigen bus. En die twee zijn net aangekomen. Op dit moment zetten de spelers even hun koffertje met uh, hun, uh, hun kleding en dergelijke. Zetten ze even in de kleedkamer neer. Uh, uitgelaten veer natuurlijk. En iedereen maakt zich op voor dat moment dat ze het podium oplopen hier voor het stadion. Waar ongeveer 10.000 man staat te wachten om... Uh, die dennenappel is met eigen ogen te kunnen zien. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat er natuurlijk vanavond helemaal niks op het programma stond. Ja, eh, oh, oh, oh, spontaan is, is het dus toch echt gewoon een nieuw feest geworden? Ja, het is wel rekening gehouden natuurlijk met het feit dat supporters... hoe dan ook zo'n feestje willen vieren, of dat nou gepland is of niet. Daarom is het ook wel rekening gehouden met een feestje. Zaten we zaten de hele avond al een DJ te spelen om de mensen uh, in ieder geval bezig te houden... Maar je ziet ook dat de politie rekening heeft gehouden met andere scenario's. Er is in de stad uh, veel politie op de been. En bij het station wordt goed gekeken wie er uh, al maar in komt. Uh, maar vooralsnog is het gewoon één, uh, ja, laat ik zeggen, half spontaan groot feest. Met, uh, uh, zonder enige problemen. Ja, want al die supporters hadden natuurlijk al lang zitten berekenen. van ja, die spelers moeten hun auto nog ophalen bij de club. Ja, precies. En uh, <laughs> daarom zie je ook dat heel veel mensen zich hebben verplaatst van het centrum van Alkmaar naar het uh, stadion. Nou, er uh, ja, dus een man of 10.000 staat hier uh, dus te wachten op spelers en spelersvrouwen. En op dit moment is het even uh, linksom rechts door de kleine gangetjes van het stadion op weg naar boven, naar het uh, podium. En dan, uh, de beker is inmiddels net uit mijn auto verdwenen. Die uh, ging van hand tot hand hier. Oh, die kwam even langs. <laughs> ja, precies. Uh, iedereen kon hem uh, even delen. Het is een, uh, een teamspel, zei Nick Giergeven hier, net, en daarom... Uh, Iedereen hem af en toe even vasthouden. Dus uh, dat is heel leuk. Ja, dat is een mooie, mooie symbolische actie. Nou, in ieder geval, er staat een podium, hoor ik al. Er is een DJ. Er zal ongetwijfeld ook wat drang bij zijn. En je zei al, nou, duizenden supporters daar. Dus dat zal nog wel een leuk feestje gaan worden tot uh, diep in de nacht. Uh, ja, heb ik De spelers gaan de stad straks nog in. Oh ja. Dus uh, als je ook maar in gaat, dan uh, wordt het een groot feest. Ja, dan heb je kans dat je zomaar een dennenappel tegenkomt daar. Dankjewel Matthijs Holterop daar in Alkmaar. AZ wint dus de nationale beker door PSV met 2-1 te verslaan. En tot slot nog het bericht uit Engeland dat David Moyes volgend seizoen de coach wordt van Manchester United. Hij volgt Alex Ferguson op, die gisteren na 27 jaar zijn afscheid aankondigde. Moyes, net als zijn voorganger schot, heeft sinds 2002 Everton onder zijn hoede. En hij zal een contract tekenen dat hem zes jaar bindt aan de kampioen van Engeland. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn op Hemelvaartsdag. De dag dat AZ, dus de beker, wint. Door PSV te verslaan met 2-1. Zometeen hebben we nog het oog op morgen hier op Radio 1. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasso. En Langs de Lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. Dank voor het luisteren. Prettige avond.